Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. Een Oekraïense politicus is op straat in Lviv doodgeschoten. Het gaat om André Paruby, de oud-voorzitter van het parlement. Hij werd volgens Oekraïense media onder vuur genomen door iemand op een fiets die zich voordeed als bezorger. De politie zoekt nog naar de schutter. President Zelensky spreekt van een verschrikkelijke moord. Het motief is niet bekend. Pro-Russische krachten in Oekraïne voeren vaker liquidaties uit op politici. André Paroubi was een van de leiders van de Maidan-revolutie... die leidde tot de val van de pro-Russische president Yanukovych in 2014. In die is een man opgepakt die op het punt zou hebben gestaan... om een seksueel misdrijf te plegen, zegt de politie. De man werd betrapt bij bosjes bij een fietspad. Daar zou hij een vrouw hebben lastiggevallen. Voorbijrijdende fietsers vertrouwden de situaties niet... keerden om en overmeesterden de man...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 Eerder meldde Iran dat het 21.000 mensen heeft gearresteerd tijdens de 12-daagse oorlog met Israël. Veel arrestanten, van veel arrestanten is niet bekend waarvan ze worden verdacht. De voetbalsters van PSV zijn door in de voorrondes van de Europa Cup. De vrouwen van Metalist 1925 uit Oekraïne werden in Stockholm verslagen met 2-0. PSV had de winst nodig om Europees voetbal te blijven spelen... na het verlies woensdag in de Champions League kwalificatie tegen Manchester United. Dan het weer zon en wolken, soms met een bui. Vanavond is het eerst droog, maar vanuit het westen volgt toch weer regen. Morgen in de loop van de ochtend vaker droog en zonnig, bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Met nu. Zandvoort op zaterdag. Race Radio. Race Radio. maar mij gaat het niet helemaal goed met de, de computer hier. Maar goed, we zijn er. Goedemiddag, Zandvoort. Welkom bij Zandvoort op zaterdag op Race Day. Ja, we gaan straks kwalificeren. Gaat na drie uur gebeuren. Toch, Richard? Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, ik, ik heb toch van Verstappen toch wel van alles gehoord. Uh, dat hij de geen pak is ingereden gisteren. Hè? Nou, daar was, je vlak, daar was je bij. Ja, daar zat ik bij. Eerste rang. Eerste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 Die optredens, hè, vrijdag en donderdag. Nee, nee, nee. Yves Berensen natuurlijk uh, donderdag. En gisteravond ja. uh, Wolter Kroes. Maar Halterstraat, we stonden helemaal afgeladen. Helemaal afgeladen. Wat een feest ja. uh, was het daar. En je hoort het een beetje aan mijn stem nog. Ik heb uh, gisteren ook lekker meegedaan. Uh, tijdens uh, de race uh, op het uh, circuit. Lekker meezingen en meedoen en meeschreeuwen. Dus... Uh,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 the same Ik Aan het dier, we troosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij.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 De feesten door tot s'avonds laat nog lang niet uitgeput. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Omnia! We houden van het leven, de liefde en de rust. De feesten door tot s'avonds laat nog lang niet uitgeput. Ga staan en laat het klinken. En iets door de tent. We zullen samen drinken. Je bent hier, wie je bent. We gingen nog één keer, we zijn er weer bij. En dan...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 Nee. Dus, nou ja, in ieder geval, uh, afschot uh, heeft uh, wel geholpen. Al blijft het uh, zielig, natuurlijk. Uh, dat het uh, moet. Maar goed, het is even niet anders. Dankjewel uh, voor uh, dit bericht. Straks uh, rond half drie het uh, weerbericht hier bij ZFM. En hier is uh, TLC en No Scrubs. A scrub is a guy that thinks he's Is also known as a buster. Always he wants. And just sits on his broken... now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 wist ik, hier zit iets in. Oké, okay, geweldig. De, en die vijf jaar waar je het dan over hebt... is dat continu of bij, beetje bij beetje? Dat is beetje bij beetje, want ik moet ook mijn brood verdienen. Dus ik heb tussendoor ook gewoon gewerkt. En, ja, ja. Uh, ja want dat kost alleen maar geld, dat, dat, zo'n onderzoek natuurlijk. Ik, dit heeft me al een vol geld gekost. Ja, wat dat betreft lijkt het net op racen. Ja, ja. kost ook heel veel geld, <lacht> maar je hebt er wel heel veel plezier aan. En het eindresultaat is er natuurlijk het... Uh,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 Ja, ja, die ken ik dan ook nog uit uh, van de, het mediacenter van uh, Dirk Bewoner. Ja, ja. En, uh, je hebt nog een, een boek uh, die uh, volgens mij een behoorlijk succesvol is geweest. Uh, door de. Uh, ben ik even de titel kwijt. Het gaat over de, dwars door de Tarzanbocht. Dwars door de Tarzanbocht. Dat heb ik in 2003 voor het eerst uitgebracht. Dat ging toen over alle Nederlanders die op dat moment Formule 1 hadden gereden.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 Verstappen, Rotergatter, Lammers, Blekenmolen, die hebben allemaal meegewerkt in die tijd. Ik zag van Blekenmolen nog een hele leuke quote, geloof ik. Van het is ongelooflijk en nog iets. Uh, uh, uh, gaat er een lampje een bij de... branden? Nee. <laughs> dan, dan, moet, dan moeten de mensen dat boek maar even uh, nog kopen. Ja, ja. Uh, maar goed, Michel en Jan Lammers die zijn natuurlijk wel bekend om een uh, uh, leuke quote, zal ik maar zeggen. Absoluut, absoluut. Jan Lammers vind ik eigenlijk de Jan Kruijf van de Nederlandse Autosport. Uh, hij kan dingen zeggen op een manier dat je denkt, ja natuurlijk, dat is logisch. Ja, die logica. Ja, is ja. fantastisch. Ja, ja, ja.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 Dan kan je er een tipje van een sluiter oprichten. Mm, het heeft iets met koekjes te maken. <laughs> Goed Hans, dankjewel. En, uh, en een fijn voor en een weekend. Dankjewel. Dankjewel voor de tijd. Even terug naar Jan de Vroom. Hij, je hoorde het al, we spraken in verleden tijd. En dat komt omdat hij niet meer leeft. Hij werd geboren in 1924. En hij werd vermoord in New York in 1975. Slechts 51 jaar is hij geworden. En hoe, waarom is dat allemaal in het... Het boek De Rockefeller protégé Het rijk leven van Ferrari-coureur Jan de Vroom. Graag terug naar de studio in Zandvoort. Ja, dankjewel Studio Heemstede. Altijd fijn als Ben al eventjes uh, dit soort uh, mensen kan uh, spreken. Hans van der Klis, die dus uh, diverse boeken over autosport heeft uh, geschreven. En het uh, weekend nu gaat blijven achter de televisie. Uh, maar ik was gisteren zelf wel even op het circuit...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 We'll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 Dan hebben we Sneller ook een hele bekende zanger van 7 tot half 8. En Oliver Heldens sluit de boel af tot kwart voor 9. Dus dat ga je allemaal nog meebeleven. Maar gisteren hebben we genoten van de Benga Boys met de s Party. En een van de grootste hits van de Benga Boys, de Nederlandse band, is deze We Are Going To Ibiza. Airways we are now approaching a e pizza airport as you can see the sky is blue and the beach is waiting for Boys, we waren gisteravond hier uh, op Zandvoort op het circuit. En bracht onder weer deze grote hitsing van de jaren 90. Dat was weer Going to Ibiza. Wij gaan naar nieuws en weer toe. En dan zijn we zo meteen weer bij terug. Met uiteraard alles rondom de kwalificatie. Die ze zo dadelijk om drie uur gaat starten. Hier op het circuit van Zandvoort. Graag tot zometeen.